4 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. In de Verenigde Staten zijn er vorige maand per saldo geen nieuwe banen bijgekomen. Het werkloosheidspercentage blijft steken op 9,1 procent. Beleggers hadden gerekend op een groei van ongeveer 75.000 banen. Beurzen reageerden meteen op de tegenvallende cijfers. De koersen zakten verder in. Volgende week donderdag presenteert president Obama zijn banenplan. Turkije bevriest de relatie met Israël. De Israëlische ambassadeur in Turkije wordt uitgewezen en de Turkse ambassadeur in Israël wordt teruggeroepen. Ook de militaire banden met Israël worden verbroken. Aanleiding is een uitgelekt VN-rapport over de Israëlische commandoactie op een Turkse boot met pro-Palestijnse activisten... die vorig jaar op weg was naar de Gazastrook. Daar bekwamen negen Turkse activisten om. In het rapport staat volgens de New York Times dat Israël buitensporig geweld heeft gebruikt maar dat de Israëlische blokkade van Gaza legaal is. De EU-landen zijn het eens over een olie-embargo tegen Syrië... om dat land te dwingen een eind te maken aan het geweld tegen opstandelingen. In Brussel is besloten dat er ook een verbod komt op het verzekeren en financieren van olie-exporten. En verder worden meer tegoeden bevroren, nu een totaal van 54 mensen en 12 bedrijven. Minister Rosenthal had gisteren al gezegd dat er snel een akkoord zou zijn over het olie-embargo. Hij zegt dat het regime in Syrië in het hart wordt geraakt als het geen olie kan verkopen. En hij denkt dat de Syrische bevolking niet zal worden getroffen door de maatregel. Volgens activisten in Syrië zijn er vandaag op de eerste protestdag na de vaste maand weer zes betogers doodgeschoten. De bouw van de kolencentrale in de Eemshaven hoeft niet meteen te worden stilgelegd, heeft de Raad van State bepaald. Die vindt dat de provincie Groningen meer tijd moet krijgen om een besluit over te nemen. Greenpeace en natuur en milieu hadden een onmiddellijke bouwstop geëist omdat er geen natuurvergunning is. Toch is Greenpeace niet helemaal ontevreden. Het goede nieuws is wel dat de reden dat de Raad van State er niet ingrijpt... is dat Essent deze week heeft beloofd om zelf al een gedeelte van de bouw stil te leggen. Dus voor een deel is Essent onder druk van juist dit kort geding... Um, en onze actie van dinsdag al aan een deel van onze wensen tegemoet gekomen. Een natuurvergunning was vorige week door de Raad van State vernietigd, omdat niet goed was gekeken naar de gevolgen voor beschermde natuurgebieden. Provincie Groningen besloot toen dat de bouw voorlopig mag doorgaan, omdat een nieuwe vergunning waarschijnlijk wel wordt goedgekeurd. De film Sonny Boy is gekozen als Nederlandse inzending voor de Oscar... in de categorie Beste Niet-Engelstalige Speelfilm. De film van Maria Peters is gebaseerd op het gelijknamige boek van Anniette van der Zel over de relatie tussen een Nederlandse vrouw en een veel jongere Surinaamse man. De hoofdrollen in Sonny Boy worden gespeeld door Ricky Cole en Sergio Hasselbank. In januari kiest de Academy in Los Angeles de nominatie voor de Oscars... die eind februari worden uitgereikt.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 ADB ah, nee, Verkeersinformatie. Er staat in totaal 130 kilometer file. Dat is gebruikelijk voor dit tijdstip. De meeste vertraging is er op de wegen rond Utrecht eh, richting het oosten. En ook bij Arnhem is het op dit moment wat drukker. De langste files die staan op de A27. Utrecht richting Almere tussen Houten en Bildhoven, 8 kilometer. Het is nog drukker op de A28 van Utrecht naar Amersfoort... tussen knooppunt Rijnsweert en Amersfoort, 16 kilometer. Na nou, 50 bij Arnhem drukte richting het noorden tussen Heteren en Knoopend Grijzoord 7 kilometer. Stukje verderop richting Apeldoorn tussen Knoopend Waterberg en de Afrit Hoenderloo 4 kilometer. Daar is een kapotte auto gestrand. De rechte rijstrook is dicht.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 En voor het afsluitend journalistenpanel zijn aangeschoven... Margriet van der Linden, hoofdredacteur van Opzij... en Harm medebodje, redacteur bij Vrij Nederland. U kunt reageren. Twitter ons, hashtag AvroVML. Mail ons, vrijdagmiddag live at Of bekijk ons, avro.nl slash vrijdagmiddag live. Gisteren stond de VPRO de gezellig uitziende spelshow... Weg van Nederland uit. Een beetje ik hou van Holland-achtig. Geen programma dat we 1, 2, 3 van die omroep natuurlijk gewend zijn. Het zat dan ook allemaal natuurlijk net iets anders. Want in Weg van Nederland kregen vijf uitgeprocedeerde jonge asielzoekers... de kans om 4.000 euro belastinggeld te winnen. Die ze konden gebruiken om in het land van herkomst... waar ze naar teruggestuurd worden, een nieuwe toekomst op te bouwen. V uh, hoofd TV van de VPRO, Frank Wiering, zit hier. Uh, wat, wat was het statement dat de VPRO wilde maken met dit programma? Nou, je wilde een beetje de aandacht vestigen op uh, die 15.000 jongeren... die uh, met hun ouders nog steeds in Nederland verblijven en in procedures zitten. Waarvan er in ieder geval 2.000 langer dan 10 jaar hier zijn. Die zijn dus zo'n Nederlands als ik weet niet, als ik weet niet wat. Ja. En dat is een nieuwe situatie, daar moet je over na gaan denken. Dat zijn mensen die studeren, er zat er eentje tussen. Die studeerden vliegtuigbouwkunde, eentje was over twee jaar uh, chirurg, apotheker... Die, die gaan over twee weken weg. Zijn wij een beschaafd land? Als wij een beschaafd land zijn, dan moet je daar iets over denken. Ja, nu, nu, nu wordt natuurlijk vaker aandacht voor die problematiek gevraagd... maar dan meestal in andere vormen. Hè? Ja. Of een mooie documentaire of een portret van zo'n gezin. In dit geval was het dus een quiz... Waarin in feite ook de draak gestoken werd hè? Met, met de kandidaten, de uitgeprocedeerde asielzoekers. Nou, er wordt niet de draak gestoken. Je gaat, je gaat die mensen leren kennen. zonder dat je meedoet aan de sentimentaliteit die er normaal omheen gelegd wordt. Want dat, dat is wat je nou net niet wilde. Dat wil je nou net niet. Kijk, kijk de, het, het cynische aan de situatie is. we hebben dit wel met z'n allen besloten. En op het moment dat er een meisje nog het laatste jaar van het gymnasium zit. huilen we allemaal tranen met tuiten. En dan moeten we minister op de knieën om het toch te doen. Er zijn er 15.000. Laten we dan even beter om ons heen kijken... en kijken of we er echt iets aan kunnen. Nou, nou ja, we hebben dit allemaal besloten. Je bedoelt, we hebben deze regering zelf gekozen ja. die dit besloten heeft. Uh, je krijgt wel inderdaad iedere keer de discussie, ook bij Sahara, het bekende voorbeeld, dat meisje, wat ja. op een gegeven moment in de publiciteit kwam... dat zodra we die kinderen, vooral die jongeren, zien en leren kennen... dat dan mensen ineens roepen... Maar dit kan toch niet? En dat is precies het effect dat jullie hiermee beoogden? Dat is het effect wat je wenst te bereiken. En dat is natuurlijk ook uh, volstrekt uh, tegen tegen wat de IND wil. Want we hebben dit besloten, dus eigenlijk mag je die mensen niet leren kennen. Want op, op het moment dat je ze leert kennen, kun je ze niet meer uitzetten. Begrijp je wat ik bedoel? Dan, ja. dan, niemand heeft de behoefte aan. Dus we hebben de poging gewaagd om het wel te doen. Toen dit plan op tafel kwam, begreep ik... Uh, zeg ik je of squad, squad, squad, Ik zeg squad. het steeds een beetje door elkaar. Je of u, zullen we jeeren of jeeren? Uh, laten we je zeggen. Ja, Oké, okay, goed, voor de duidelijkheid. Uh, toen dit plan op tafel kwam, uh, begrijp ik dat je eerst zei... Ja, dit kan eigenlijk niet. Nou, ik zei, sodomiet erop. Uh, wat? Ga, ga naar de commerciëlen. Heb je wel een idee? Weet je, je zit hier bij de VPRO, heb je een idee wat de VPRO is? En toen begonnen die mensen dan aan uit te leggen, Sky High Producties. En toen begreep ik wat de problematiek erachter was. Ik, ik wist dat ook niet. En uh, toen ik er dieper in zat, wist ik zeker, dat moeten we doen. Op deze manier. Waarom heb je het programma gezien? Nee, ik heb die gezien. wel gelezen. Uh, ik, ik stond hier vooraf ook even Frank te praten. Ik begreep dat de reactie hier in Nederland... Uh, en ook de kijkzijns waren hier gehoog. Beetje lauloen, hè? Ja, ja, maar dus in het buitenland wel enorm veel reacties. Wij zitten er nu toch ook wel over te praten. Dus, uh... Ja, vooraf al in het buitenland. Hè? De aankondiging van het programma leverde al wat publiciteit op. Ja, het. van, van uh, Italië tot uh, de BBC. Vanochtend waren er drie televisieproegen. Het, uh, het ZDF, de Fransen en de En wat de vonden Zwitters. zij er dan zo opmerkelijk aan? Zij zijn niet gewend dat je op zo'n cynische manier met een dergelijk gevoelig onderwerp omgaat. Wij nou, in Nederland uh, kennen Big Brother en uh, Spuiten en slikken, dus uh, niks raakt ons meer, zou ik maar zeggen. Nee, en natuurlijk de Donorshow, waar ja. net donorshow. toen een heleboel mee op de hak heeft ja. genomen. Dat, was, dat, was, dat is een beetje vergelijkbaar het idee hierachter. Hè? Alhoewel misschien ja, controversieelig, waren... die Donorshow, dan deze. Nou, die, dat waren acteurs. Dit zijn echte mensen. Dit zijn echte asielzoekers. Ja. Magiet van der Linden, gezien het programma? Ik had gezien. En? Ja, vanmorgen heb ik teruggekeken. Ja, ik, ik, uh, ik, ik kan dat wel verhaapstukken, zo'n uh, zo televisieprogramma. Ik denk het enige is dat... Was je het echt heel goed, want het was uh, vrij knullig uh, decor... en, en uh, dat soort uh, dingetjes, wat, dat, dat rammelde dan af en toe wel. Maar het was, uh, ja, toch komt dat wel binnen. Maar het al, al, was het, het? al was het maar meteen in de aankondiging. Dit is, uh, ik verzin die naam even, Soraya of Suleiman. En hij studeert geneeskunde. En over uh, twee uur, wat zeggen we, misschien wel binnen één uur is die weg. Dat je toch ook wel het, het, het ongemak... Uh, wat op televisie te zien is. En dat doet iets met je, en dus hebben we het erover. En volgens mij is dat goed. En wat ja. is er met die kandidaten gebeurd eigenlijk? Die, die zijn nu weg, of waar zijn die gebeurd? Ja, die worden binnen uh, tussen twee weken van nu en twee maanden van nu uitgezet. Hoewel het zou kunnen dat de IND besluit tot vervroegde uitzetting... want ze wilden natuurlijk dat deze mensen niet verder in de publiciteit komen. Want hoe meer ze een gezicht krijgen, hoe minder makkelijk je mensen uit kunt zetten. Ja, dat, alhoewel, dat het, ook wel, het levert soms uh, ook wel eens een averechts effect op... dat naarmate ze meer in de publiciteit komen, de hakken ook meer in het zand ja. gaan. Hè? Ja. Het risico, dat, dat, dat zit er misschien ook in. Het, is het ware overigens, je, je, je zegt het... Uh, doorgaans goed opgeleide kand ja. kandidaten, jongeren... zagen er leuk uit, noem maar op. Uh, wat nou als je, uh, bij die duizenden die je noemde... zitten natuurlijk ook niet goed opgeleide, misschien niet zo leuk uitziende... misschien wel onaangepaste jongeren. De, die moeten ook allemaal blijven dan in jouw visie? Dat, dat weet ik niet, moet je horen. Ik, uh, ik ben geen bestuurder, ik vind het al lastig genoeg om een omroep te besturen. Dus uh, om een land te besturen moet ik niet eens aan denken. Maar opvallend is dat... In die 15.000 de gemiddelde opleiding, de gemiddelde intelligentie veel hoger is. Want ze komen natuurlijk allemaal. Uh, uit ten, ten opzichte van. van, de, van de Nederlandse jongeren bedoel je? Ja, van Nederlandse jongeren. Want het zijn uh, gevluchte professoren, journalisten, kunstenaars, politici. Dus het milieu waarin ze zich verkeren, waarin ze verkeren is sowieso wat hoger. Maar het, jouw statement is niet, je moet eigenlijk al die mensen. Die, want dan heb je het over 15.000. Want, want waar trek je anders de grens natuurlijk? Hè? Die moet je eigenlijk hier houden. Nee, ik denk dat je uh, moet faciliteren dat als ze bezig zijn met een studie, dat je ze niet halverwege die studie eruit moet gooien. En dat je daar een aantal regels op moet bedenken als een soort ontwikkelingshulp. Ja, plus dat, Harm? kijk, nou ja, als journalist verbaas ik me er al heel lang over. dat. Dat je als overheid op een gegeven moment ook zo'n verantwoordelijkheid krijgt. Tien jaar lang hou je mensen in procedures. Dat is ja, natuurlijk het grootste. Sommige dertien, hè, in die show ook. Dertien ja, jaar lang je mensen in procedures. Ja. Dan heb je op een gegeven moment ook een soort. Dit is bijna een half mensenleven. Of niet ja, al, als je jong een bent. Een belangrijk dan. deel ervan. De verantwoordelijke bewindslieden, leers in dit geval, die zeggen altijd: ja, het is een keuze van de ouders. Om door te gaan met procederen terwijl ze kansloos zijn. Ik bedoel, ik noem het argument. Ja, maar even en, en dat, allemaal... is, dat is die ouders goed recht om een beter leven voor hun kinderen uh, te, willen. te willen en te wensen. Dus uh, ik geef die ouders groot gelijk. Ik denk dat de minister Leers degene is met het probleem. Ja, dit. Dit onderwerp doet, het is nu weer een keer op een hele originele manier in de media gekomen. Maar dat, dat blijft gewoon oh. terugkomen. Dit is een frictie waar we nog jaren mee te maken een krijgen. Een beetje teleurgesteld die... Frank Wiering in de reacties. Want de bedoeling was natuurlijk wel om, om, ja, om wat los te maken. Ja, maar in je, Nederland valt dat dus eigenlijk heel erg tegen. Ja, je, uh, je wilt politieke discussie, ja, maatschappelijke discussie. En dat, en dat valt tegen. Trouwens, het probleem is redelijk nieuw. Hè, want het, het grote asielzoeken begint pas halverwege de jaren negentig. Als je 14 jaar nu bent... Ja, ja, de, toekom, dus, dat... uit de ja, maar, er, maar er zit ook zoveel ruis en onbegrip in die discussie. Ja. Hè? Want, een goede, uh, want er werden vragen gesteld aan die kandidaat, een soort inburgingscursus. En toen ging het over... Uh, nou, asielzoekers worden hier in Nederland toch in de meeste gevallen weggezet... als goudzoekers, als gelukszoekers. Maar bovendien hè, om hier rijk uh, van te worden. En toen was de vraag, als Nederlanders gaan uh, emigreren... naar welk land gaan ze dan? Nou, als een rijtje landen. En uiteindelijk bleek Duitsland. Waarom? betaal je minder belasting en dan is het leven goedkoper. Economische motief. Dus we hebben het over Economische vluchtelingen. Ja. Economische vluchtelingen, ja. ja. ja. Het, het programma is gemaakt, Frank Wiering, in, in het kader van TV-lab... nieuwe programma's uitproberen. Betekent dat dat dit een vervolg gaat krijgen wat de VPRO betreft? Of? Nou, Wat ons betreft is het eenmalig. Ik zie niet hoe je dit iedere week of iedere twee Er Je wel 15.000 kandidaten te gaan, hè? Ja, dat, dat wel, maar... Maar nee, politieke het is statements nee, het is bijna niet in een quizachtige ja, een vorm... Een statement moet je één keer doen. Oké, okay. goed. Dank voor je toelichting, Dag. Frank Wiering, hoofdredacteur eh, VPRO. Zo direct het journalistenpanel, maar nu eerst weer muziek, Rachel Lewis. <totstitelijk>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 Again, with the best choice Michelle Lewis met Living in Holland, het journalistenpanel. Met vandaag Mariet van der Linden, hoofdredacteur op Haramede haar een redacteur Vrij Nederland. U kunt reageren door ons te twitteren, hashtag avro.vml of ons te mailen, vrijdagmiddaglive.afro.nl. En we gaan het uh, hebben over, nou ja, je zou kunnen zeggen, de revival van de boycott, de teleurgang. Teloor, Moeilijk woord van het Koningshuis, misschien wel. Uh, maar uh, om te beginnen, even iets anders, Magiet. Uh, begin van deze uitzending hadden we Dick Berlijn te gast, oud bevelhebber. We hadden het over militaire missies in Afghanistan. Mm -hmm. En toen realiseerde ik me weer dat jij ooit getwitterd hebt met Wouke van Scherrenburg. Dat jullie toen ik Dick Berlijn in een, uh, op een tv programma van mij bij als Witteman hoorde praten. Ja. Over de missie daar waar ja. jij het mee eens bent. Um. Volgens mij was het in december. Uh, ja. Jolande Sap, koendous uh, debat ja. met uh, Mark Rutte. Nou, Ik vond in ieder geval dat hij dat uh, zeer uh, nou ja, inhoudelijk heel goed uitlegde. En ik uh, op dat standpunt stond van... ja, je kan uh, alles uit je handen laten vallen... of je kan proberen er nog iets van te maken. En uh, dat, dat vind ik met alles in het leven, dus ook ten aanzien ja. van deze missie. Nou ja, waarom, waarom en toen het... heb ik ja, getwitterd. Ja. Uh, in, in die zin van, wat legt die man dat uh, goed uit... En toen ontstond heel spontaan het idee van uh, Wauker Die zei: van... Nou, Margriet, dan moet je opzij misschien maar eens een reportage gaan maken. Ga ja. er eens naartoe. Nou, trof het dat een half jaar daarvoor we daar inderdaad een reportage hadden gemaakt. Zei: Nou, maar je hebt een punt. Wij moeten daar ook over blijven berichten. Zal ik je sturen? En toen zei ze: Nou, misschien moeten we dan met z'n tweeën gaan. Ze zei: ik, Dat is een Jij deal. Zei, ik doe het. En zijn dat is een al deal, geweest? zei ik. Nee, we zijn nog niet geweest. Oh. Omdat uh, Kuifje uh, misschien wel een kuifje heeft. Maar niet Jij? meteen de koffers pakt en zonder enige voorbereiding en goede nou, voorlichting je, je tijd daar naartoe gaat. Inmiddels ja. om die voor te bereiden. Maar de situatie is niet zodanig dat je daar op een hele verantwoorde manier. Uh, kan reizen kan en je werk kan doen. Nee, sterker nog, we ja. lezen dagelijks in de kranten... dat en, het en, helemaal niet veilig is. En dat is uh, ziender ogen... wat ik, volgens mij ook van Dick Berlijn begrijp... ook wel achteruit geholpen. Ja, dus be, ben je nog steeds voor de missie? Dat die agenten daar proberen... Missietje, hè? Nou, nee, kijk, ja. Missietje? Ja. het is een heel... Ja, missie, missietje. We hebben het niet over Nederland gaat Afghanistan redden. Uh, enige deelname sowieso... Uh, om het beter te maken in de wereld... ben ik voor. Dus dit missietje... Ja, maar ja, met ja. toenemende aarzeling, uh, moet ik zeggen. Harm Nou, Ik ben wel een keer, ik ben heel vaak in Afghanistan geweest... de laatste keer uh, in Kamp Holland, Embedded... Maar welk jaar was dat, Harm? De dat eerste is niet... keer ben ik in 96 geweest. Ja. En ik ben helemaal in het begin van de missie in Kamp-Holland geweest. Daarna werkte wij bij Verenigde Nederland met Bette samen. Ja. Die nu voor de NRC uh, daar... Uh... Oh ja, Vind je het zinvol, met... wat ik een uh, vraag... Nou, ik, ik, ik heb veel meer twijfels over de zin van, van deze missie. Uh, ik heb toenemende twijfels, hè? Eerst, waar, eerst stond ik nog wel aan de kant van... Nou, zeg maar, Jolande Sap. Je begint te draaien. Nou, omdat het uh, voor, die, voor die mensen die daar werken... Sorry dat ik je ja. onderbreek, Harm... Uh, ook wel een onmogelijke opgave en daar gaat het natuurlijk ook. Nou ja, op. je leest gewoon agenten die zeggen, jongens, wij willen op die Taliban schieten, maar dat mogen ze niet van Jolandersap. Ja, plus van, dat plus dat het, van het, het omveld waar we die missie in hebben, maar goed, daar gaan we een hele discussie over. Ja. Doen. Uh, die, die die politiemensen leid je misschien wel op voor de Taliban. Uh, de, de, de, de hele NAVO uh, de, de tactiek die wordt gevoerd de afgelopen tijd. Ik ben het daar vaak helemaal ja. niet mee eens. Nou ja, en, uh, en dan denk ik, van, moet je daar nog wel aan meegedoen of moet je een keer een punt zetten als Nederland zegt... nou, okay. we stoppen ermee. Da daar houden we het even bij, want we gaan inderdaad nu... die discussie niet helemaal overnieuw doen, Maar ik was even benieuwd of je al geweest was. Maar ga je nog wel, Magiet? Er zijn nog steeds contacten met uh, heel ja. veel organisaties en mensen... die als het kan, uh, dan zullen we dat zeker doen. Oké, okay. we blijven het met belangstelling volgen. Doe maar. De boycott, waar ik het over had, Want Europa kondigt vandaag een olieboycott aan tegen uh, Syrië. En uh, een andere, niet helemaal een boycott, maar toch Amnesty... Vroeg Nederlandse schrijvers op de boekenbus in China... om het mensenrechtenbeleid uh, daar om tegen te protesteren... door middel van het dragen van een, een button... waar die schrijvers overigens geen gehoor aan gaven. Daar was het al helemaal geen boycott eigenlijk. Maar eerst maar even Syrië. Uh, Harmede Botje, een olieboycott. Eerder hadden we natuurlijk uh, Pechtold van D66. Die riep Shell op om daar weg te gaan. Die zei van, nee, uh, de Shell, van, dat is aan de politiek. Nu gaat Europa dat doen, goed? Ik denk ook dat Shell het gaat doen, want Benschop heeft aangekondigd... Hè, Dick Benschop, de nieuwe directeur van president en directeur van, van Shell Nederland. Uh, als Europa ons dat opdraagt, dan doen we dat. Uh, goed, ja, kijk, uh, um, ik sprak een tijdje geleden Koos van Dam... oud-ambassadeur en Syrië-kenner... en die heeft eindeloos gepleit voor veel meer proberen... het gesprek met Syrië te blijven voeren, ondanks al die doden. Dat is helemaal niet gebeurd. Europa heeft zich uh, zwaar afgekeerd... Uh, en, en alleen maar gezegd schande. Nu zijn we in de fase aangekomen dat we boycotts gaan doen... Ja, um, misschien dat je het regime er iets meer onder druk hebt... maar ik vermoed dat zij gewoon uh, in de mode zitten... if we go down, we go down together. En dan maakt die olieboycott echt er niets meer, niets meer, van aan. meer uit. Magiet? Ja, ik, vind, ik ben het met haar mee eens. Ik bedoel, um, het, het, het zal uh, voor de bune wel heel goed zijn... want nu is er een economisch uh, boycott in de zin van... Uh, we willen geen olie meer of dat 93% van de olieafzet van Syrië naar Europa gaat. Maar daar zullen ze, by the way, ook wel andere uh, markten Ik vinden... Ik heb wel een nieuw klantje, hoor. Dat heet om hun vaten te, te slijten, ja. ja. Um, dus, en, en wat Harme ook zegt, ja, als er andere uh, wegen zijn om het ook te proberen... Waarom is dat niet uitgenut, zoals dat heet? Kijk, het is natuurlijk een hopeloos regime. Laat dat voorop staan. Het is niet onze schuld dat daar doden vallen. Het is het regime zelf, uh, onze Europa's schuld. Helemaal. Ik bedoel, die mensen daar hebben een verkeerde regering. Die regering wordt geleid door mensen die nergens voor zijn. Dat is een grote schande. Uh, wij kunnen daar als Europa heel weinig aan doen. Maar het weinige wat we hebben hadden kunnen doen, hebben we volgens mij niet gedaan. He, ik bedoel, zoals Van Dam tegen mij zei, van, als je met Assad gaat praten, als je gewoon een hoge delegatie, een zware Europese delegatie naar Damascus stuurt, is niet gebeurd de afgelopen maanden. Maar vind je dan ook dat we met, uh, met Gaddafi moeten praten, bijvoorbeeld? Dat stadium is nu wel ver voorbij, oh. ik weet niet eens meer waar die zit. Zonder. Er is nee, maar... gesproken, hè? Er is en gesproken met Sarkozy. En, ja, ja, er is er er gesproken, is gesproken. Ja, ja. Met, ja. met Assad, is nooit een gesprek gevoerd. Kijk, niet dat het niet Dat zou zal... nu nog zin hebben, denk je? Jawel. Ja, kijk, op het moment dat je echt een serieuze delegatie stuurt... dan kan Assad ook tegen zijn mensen binnen zijn regime zeggen... van nou, ik krijg nu de Europeanen langs en die hebben me dit gezegd... moeten we daar toch niet eens aan denken. Ja, het kan. Ze nou, hebben het niet geprobeerd. Al, al was het maar om te zeggen, we hebben het geprobeerd. Ja. De, de boekenbeurs. Andere boycotten. Ja. China. Nederlandse Nederland staat daar centraal in China op de boekenbeurs. Nederlandse schrijvers zijn dus uitgenodigd. Adriaan van Dis, Bernlef, Ram Sinassa zijn er allemaal. Amnesty vroeg ze een, een, een button te dragen. Want eh, ook na aanleiding van die, van die boekenbeurs... hebben er een aantal schrijvers daar huisarrest gekregen. Nou, Er zitten al andere schrijvers vast... die geen contact met de media mogen hebben. Dat hebben ze geweigerd. Terecht, magiet nou, uh, We hadden het eerder in de uitzending over een groot gevoel van ongemak... wat wel eens goed is voor discussie. Dat is dit ook natuurlijk. Hè? En het grote gevoel van ongemak zit er maar ook dat daar nogal wat schrijvers zijn. Uh, en dan heb je het weer die met opgeheven vingers en met grote pamfletten... en ingezonde stukken des zeggen ja, de hoe het allemaal anders moet... en dat alles een schande is... En nou ben je in een land en dan zou ik niet zeggen... Uh, dat dat nou de uitgelezen mogelijkheid om, om een zeepkist te gaan staan en te roepen. Dit is een schande. Maar als dan zoiets kleins uh, op deze manier uh, wordt uh, weggewoven... Dat, dat, dat is ongemakkelijk. Harm de bordje? Ja, ik weet niet of ze het speltje hadden moeten dragen... maar ik had het wel leuk gevonden als Ramzi Nasser... in die zaal waar de, waar de minister van literatuur, van Kunsten en Cultuur zat... dat hij iets had gedaan. Ja. Gewoon een statement, iets geks. En Want je waarom dat spelletje niet dan? Ja. ja, kijk, ze zeiden allemaal... Kijk, het stuk in het NSC Handelsblad, groot hè, op de curve uh, gisteren of eergisteren... Actie van Amnesty irriteert schrijvers. Als je het stuk goed leest, dan zie je dat heel veel van die schrijvers... wel een uh, petitie hebben getekend. Uh, ja, maar ze willen dus maar het gaat om het uit, te laten zien, hè? Ik bedoel, de petitie kan maar in de koffer van Amnesty... en dan nemen we hem mee naar Nederland en dan ja, zeggen we... Dat is nou juist goed. Ja, maar wat is er achter de schermen gebeurd? Kijk, ik bedoel, ik snap het argument ook al van die schrijvers te zeggen... doordat wij er zijn heb je meer ruimte en onze boeken kunnen nu hier gelezen worden. De, de, de voorzitter van PEN China, van de, van de schrijversvereniging in China... De internationale, die, heb, die heeft ook gezegd van kom alsjeblieft. He, dus dat is allemaal tot je dienst. Maar hebben... Harm, tegelijkertijd zijn daar uh, belangrijke Chinese schrijvers... die allemaal uh, op dezelfde manier denken, maar die huisarrest hebben... en niet bij die Nederlandse schrijvers in de buurt mogen komen... En daar wordt ook niks mee gedaan. Nee, nee, nee. maar ja, ik had dus, als ik die Nederlandse schrijvers was... misschien dan niet het speldje gedragen... maar ik was gewoon naar die schrijvers gegaan, naar hun huis. Ik was daar, weet je, ik had iets gedaan. Maar, iets. maar, maar zoals Magiet zegt, uh, het wringt bij jou niet... als Ramzi Nasser, die bijvoorbeeld... maar één voorbeeld te noemen, laatst nog bij de bezuiniging op de kunst... zei, nee, het uh, schande, je niet gecritiseerd worden. Het wringt bij mij heel erg. Ik denk dan... dat het bij Ramzi Nasser ook wringt, hoor. Ja, ik hoop die, het, als hij terugkomt ja. in Nederland... dat hij nog even het vuur aan de schenen krijgt. En ik hoop ook dat die acties doorgaan en wat Amnesty doet is goed. Maar jij vraagt, dat speltje ja. is een beetje oldschool. Ik had het leuker gevonden als Rans naar het huis van die ene schrijver was gegaan... met de camera van Nieuwzuur... En... en daar uh, op de stoep was gegaan. Ja, maar gestaan. Harm, je begrijpt toch ook dat dat speltje... inmiddels uh, zo'n speld is geworden... <lacht> hè, een symbool staat voor deze missie van de schrijvers naar China... waarvan alles mis ja. is. En dat zijn nou eenmaal de mensen die in Nederland zeggen hoe het moet. Dus het wordt pijnlijk is, is op zijn plaats. Vo voordat we ook deze week weer te weinig tijd... Hadden overhouden voor de koningin, het koningshuis oh. en de monarchie. Dat wil ik <coughs> toch niet op mijn geweten hebben. E even, want na de PvdA vorige week is nu ook de PVV met een plan gekomen. Uh, het lijkt toch alsof de populariteit van het koningshuis, de monarchie... bij de politiek minder wordt daarmee bosje. Nou, het lijkt me helemaal niet, want het, al deze plannen gaan gewoon helemaal niet door. Ah. Ja. Dus het is uh, vrolijk. Ook voor de, de bühne. Maar... Nee, Niet voor de bunen. Oh. Deze partijen vinden dit echt. Ik vind het opvallend dat uh, uh, de PVV, de P van de A en de andere progressieve partijen, als het over de koningin gaat, min of meer op één lijn zitten. Zijn ze het in ieder geval ergens over eens, kunnen we vaststellen? Uh, maar, uh, kijk, het is een statement. Het wordt keurig halverwege, uh, middenin in. geen verkiezing in zicht. Mm -hmm. Wordt dit gelanceerd. Uh, maar er gaat uiteindelijk niks mee gebeuren. Het enige wat ze kunnen gaan doen, en nog één zin... is uh, uh, dat ze bij de volgende formatie de koning in buitenspel kunnen gaan dat zetten. Dat gaat gebeuren. De rest ja. niet, Margriet? Weet ik niet. Het is ook allemaal in het licht van uh, als Willem IV de troon bestijgt. En als het moment is om te discussiëren over uh, de invulling van het koningschap... en de politieke... Een macht van uh, de koning of de koningin, dan is het nu. Maar ik ben het met haar mee eens, ja, uh, gaat dit door? Nee, je kan de optelsom al maken als je al die vinkjes. Uh, Hij blijft gewoon krijgen. lid van de regering, uh, voorzitter van de Raad van State. Nou ja, nou ja, Misschien zijn die zin... we bij de volgende verkiezingen een aan zullen krijgen. Maar niet met de deze twee kamers. Nee, want ja. daar is nu geen meerderheid voor. Ja, dat moet natuurlijk van een grond, grondwet zijn. Maar leuk om over te praten, hè, Jan. Dat ja, weer wel. Het is we wel we deze keer gelukt. <laughs> we blijven het <laughs> ja. doen. Bert van Sloten, waar ga jij in het Radio-Nationaal over praten? We hebben ook leuke onderwerpen, Jan, maar hoewel. We we het hebben over Syrië, het embargo, alle besluiten die er vandaag formeel zijn genomen. De snelwegschutter minister Opstelter gaat zich er nu ook mee bemoeien. We hebben nog nieuws over de bacterie in het Maastadziekenhuis. We hebben het over Griekenland, het begrotingstekort. En natuurlijk, qua sport, volgen we zowel het roeiende dames acht als de Vuelta Bouke Mollema. Allemaal te horen in het Radio 1-journaal zo direct. Ik dank nog een keer Margriet van der Linden, hoofdredacteur van Opzij... en Harm Edebordje, redacteur van Vrij Nederland. Dit was Vrijdagmiddag Live en zo direct heel veel plezier bij het Radio 1-journaal. Bravo. De Tand des Tijds, een radiotekening. In een advertentie riep mensenrechtenorganisatie Amnesty International... de Nederlanders op om in Peking protest te laten horen. Ik weet dat Chinezen allergisch zijn voor het woord Amnesty International. Hallo, ik ben een Nederlands succesnummer van het schrijverschilde. en ik sta hier in ornaat op de 18e bit, de 18e Beijing International Book Fair... Ik heb geen anti-share speeltje, van Amnesty opgedaan... om te protesteren tegen de gevangenschap... van de Chinese literatuur-Nobelprijswinnaar Bui Xiu Bao. Want ik wil de Chinezen hier niet de les lezen. Laten we wel lezen. Ik hef mijn vingertje op tegen het opgeheven vingertje. Het opgeheven vingertje wordt opgeheven. Met het opgeheven vingertje. Opvegen dat vingertje. Opvegen. Opgeheven vingertje. Opgeheven vingertje. Dominee mentaliteit. Zelfstandig denken. Wat allemaal reuzen mee. De Chinezen hebben vaak heus nog tien vingertjes. En bovendien krijgen we elke dag gratis Ramsci Nasser. Coring Barmecharté. Neem toch ook een Olympia mee. Natuurlijk, Nederlanders weten alles beter. Er is geen geweldiger land dan Nederland. De Tand des Tijds werd getekend door Matt Wijn. Radio 1. Het NOS-journaal. Pumier Rutte vindt het ernstig dat via Wikileaks telefoonnummers van allerlei hoogwaardigheidsbekleders in de openbaarheid zijn gekomen. De AIVD en het Openbaar Ministerie houden dit nauwlettend in de gaten en nemen passende maatregelen als het nodig is, zei Rutte. Nederlandse banken zijn boos over een enquête van de Nederlandse Bank. Daarin werd aan bestuurders en commissarissen gevraagd een oordeel te vellen over het functioneren van individuele collega's. De DNB wil als toezichthouder inzicht krijgen in de kwaliteit van bestuurders en raden van commissarissen. De banken vinden het verkeerd om individuele beoordelingen van collega's naar derden te sturen. Het kabinet wil basisscholen en scholen in het voortgezet onderwijs meer ruimte geven om te experimenteren. Minister Van Bijseveld wil op die manier de kwaliteit van het onderwijs verbeteren. Scholen kunnen bijvoorbeeld proeven doen met zomerscholen en het toelaten van driejarigen. Volgens het kabinet zijn er nu te veel juridische, ik moet even mijn blaadje omdraaien, juridische belemmeringen om te experimenteren met allerlei vernieuwingen. Tot over de hoofdpunten uit het nieuws. ANB verkeersinformatie 130 kilometer file, dat is een normaal beeld voor de vrijdagmiddag. De meeste files staan in het midden van het land, rond Utrecht richting het oosten. En op de wegen rond Arnhem is het wat drukker. We vallen de files in het zuiden op de A2 van Eindhoven naar Den Bosch. Tussen Best en Bokstel noord 8 kilometer. Daar is een kettingbotsing geweest. Beide rijstroken zijn dicht. U wordt er langs geleid via de vluchtstrook. De andere kant wordt er flink afgeremd voor dat ongeluk vanuit Den Bosch. staat tussen de afrit sint michielsgestel en Bokstol 10 kilometer. De A12 van Utrecht naar Arnhem, een van de langste fiets, bij Bunnik, 8 kilometer. En de A28, Utrecht naar Amersfoort, tussen Knoopunt Rijnsweert en Soesterberg, 10 kilometer. Schat, waar blijven ze nou? Ik hou het niet meer! Nou, Sjaak vissen visser, en één voetballer, Luc heeft spit. Maar is die wasmachine dan echt zo zwaar? verhuizen, minder dan je denkt. Erkende verhuizen. Wat kost een verhuizen.nl.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 Het vlees krijgt een andere nasmaak. Het wordt namelijk duurzaam. In Syrië gaat de bevolking door met protesteren. Het is vrijdag en de spanning loopt op. En ondertussen stelt Europa een embargo in. En de wolf is terug, plaatst delictisch duiven. En wie steun nodig heeft deze dagen... kan een Maria-beeld krijgen via Facebook. Verder steken we tijdens deze uitzending ons licht op in Griekenland... waar het begrotingstekort weer hoger is dan al werd verwacht. En we zijn bij de finish van de Huelta. grote vraag is, hoe gaat het met Bouke Mollema? Maar we beginnen met misschien wel het meest besproken onderwerp van de afgelopen dagen. De snelwegschutter. Auto's in de regio Rotterdam worden met een luchtbux beschoten. Maar de grote vraag is natuurlijk door wie. Ook minister Opstelten van Veiligheid en Justitie bemoeit zich er nu mee. Hij is in Waddingsveen. Verslaggever Roel Pauw is ook ter plekke. Roel, waarom is de minister trouwens in Waddingsveen? Ja, hier zit een uh, eenheid van het Korps Landelijke politiediensten uh, die zich uh, intensief bezighoudt met het onderzoek naar uh, de snelwegschutter. Snelwegschutter klinkt een beetje als een geuzenaam. Het, uh, ik heb begrepen dat er inmiddels ook allerlei andere benamingen zijn gekozen... die iets minder flatterend zijn. Uh, misschien om hem te ontmoedigen. Maar goed, de minister is hier dus om bijgepraat te, ge te worden... over de stand van het onderzoek. Er is nog bitter weinig bekend. Ook al zijn bijvoorbeeld de afgelopen week voortdurend... Uh, de camerabeelden van uh, de camera's die langs de snelwegen staan... bekeken door uh, mensen van de politie. Heeft allemaal nog niks opgeleverd, voor zover wij weten. Maar misschien komt uh, de minister zo meteen met een uh, grote verrassing... Uh, de trap af hier bij dit gebouw van het KLPD. Goed, dan horen we jou met de minister samen. Na lang vergaderen gaat het er nu toch echt van komen. De Europese Unie stelt een olieembargo in tegen Syrië. In Brussel is onze correspondent Chris Ossendorf. Chris, hoe gaat die olieboycott uh, er nou uitzien? Wij zullen er weinig van zien, maar degene die het wel zullen zien... dat zijn vooral de oliemaatschappijen, Shell en Total moet je aan denken. En heel misschien dat we het op lange termijn kunnen zien... aan de prijzen van de olie en van de benzine aan de pomp. Maar in feite komt het er op dit moment op neer dat Europa heeft besloten... dat de handel in olie en olieproducten met Syrië vanaf morgen verboden is. En de bedoeling daarvan is natuurlijk om het regime van Assad in Syrië... nu dan echt financieel af te knijpen. Syrië is weliswaar niet het werelds grootste olieproducent. Maar toch, de inkomsten van Assad komen voor... En echt een heel groot gedeelte van die handel in olie en de producten daarvan. En die handel wordt vooral gevoerd door uh, landen als Frankrijk, Duitsland, Italië... en ook Nederland. Ook wij handelen in uh, olie met Syrië. Met name het bedrijf Shell natuurlijk die daarbij betrokken is. En deskundigen zeggen zelfs dat die oliehandel de enige lifeline is... van het regime van Assad in Syrië. En als je die lifeline nou doorsnijdt... dan zou op den duur het regime ten val moeten kunnen komen... puur door gebrek aan geld. Vanaf morgen is het dus verboden, de lucratieve oliehandel met Syrië... Behalve voor oude bestellingen, want zo gaat, het, gaat dat natuurlijk met grote financiële belangen, bestellingen die al op de plank liggen, die al gedaan zijn, die misschien al betaald zijn en ondertekend, die mogen nog tot 15 november doorgaan en daarna is het echt afgelopen. Nee, maar waarom heeft het nou zo lang geduurd? Want er wordt al heel erg lang over gesproken. Ja, het is maar hoe je het bekijkt. Men vindt hier in Brussel dat het vergader technisch in ieder geval heel erg snel is gegaan en efficiënt. Bijvoorbeeld, onze minister Roosentaal heeft begin augustus het aan de orde gesteld... dat we zouden moeten denken aan het uitbreiden van de sancties die er al waren. Bijvoorbeeld met zo'n olieembargo. En nou een paar weken later is het een feit geworden. Maar inderdaad, als je kijkt naar de heftige onderdrukking van het regime van Assad... Uh, die onderdrukking is al jaren oud. En de laatste maanden zeer heftig. En als je het zo bekijkt, is het uh, heeft het natuurlijk heel erg lang geduurd... Europa heeft eerst wel sancties getroffen die ons geen pijn doen. Sancties die gelden al vanaf mei. Bijvoorbeeld inreisbeperkingen voor uh, mensen die betrokken zijn met dit regime. Maar toen werden er nog niet de, de zware sancties getroffen die we nu uh, treffen. Bijvoorbeeld die olie-embargo. Uh, die treffen we pas nu. En dat heeft natuurlijk alles mee te maken dat we onszelf er ook mee treffen. Uh, blijkbaar moet het eerst heel ernstig zijn met de onderdrukking van het regime in Syrië. Voordat wij ook sancties willen treffen die ons pijn doen, want uiteindelijk gaat het ook om onze handel. Ja. Het gaat ook om de olie. En die hebben we nodig. En kan, kan niemand er nu uh, onderuit? Is dit een absolute uh, embargo? Ja, dit wordt uh, nageleefd en ook gecontroleerd. Er wordt ook uh, gekeken of financiële instellingen belangen hebben... of uh, zaken verzekerd worden, transporten verzekerd worden. Er wordt allemaal in de gaten gehouden. En zodra we, uh, Europa ziet dat er toch gehandeld wordt... wordt er een stokje voor gestoken. Dus inderdaad, uh, vanaf morgen, dan staat het in de officiële EU-kranten... Uh, dan is het een feit, dan wordt dat gecontroleerd en afgedwongen... en is het afgelopen met die oliehandel. Dankjewel, Chris. Chris Ossendorf was dat vanuit Brussel. Er is een knallende diplomatieke ruzie gaande tussen Turkije en Israël. Turkije zet de Israëlische ambassadeur het land uit en haalt zijn eigen ambassadeur terug uit Tel Aviv. En dat allemaal na een reactie op een VN-rapport over de flotilla naar Gaza van mei vorig jaar. In Turkije is onze correspondent Bram Vermeulen. Bram, waarom zijn de Turken nou zo boos? Nou ja, omdat er in dat uh, VN-rapport waar we zo lang op hebben moeten wachten uh, veel te zachte woorden worden gebruikt. Uh, de Turken hadden drie eisen. Eén, uh, ze wilden Excuses een absolute excuses van Israël vanwege die negen doden die zijn gevallen aan, aan boord van het Turkse hulpschip op 31 mei vorig jaar. Twee zowel de compensaties voor de nabestaanden, de families die daar nog steeds natuurlijk nog heel veel verdriet over hebben. En ten derde, en dat was wel erg hoog gegrepen, vinden heel veel mensen hier... ze wilden ook dat de VN zou verklaren dat de blokkade van Gaza... want daar was dat hulpconvooi uiteindelijk om te doen. Ze wilden dat uh, uh, die blokkade breken. Die blokkade moet worden opgeheven. Die had als onwettig bestempeld moeten worden door de VN. En dat is niet gebeurd. De VN zegt in het rapport, die blokkade, mm. dat embargo, dat, kennen, dat, dat, dat erkennen wij als legaal. En daar heeft Israël het recht toe. Nou... Daarom zegt Turkije vandaag, wij willen die diplomatieke betrekking zoals we die hadden, eh, niet, eh, niet voor laten gaan. Ja, en gaan we naar Israël, naar Sander van Horen. Sander, zijn ze daar in Israël een beetje van onder de indruk, bijten ze daarvan in hun kussen? Ja, toch wel hoor. Nee, die uh, vriendschap met uh, Turkije, al dat uh, niet altijd een warme vriendschap is geweest, zeker de afgelopen jaren niet. Die vriendschap die wordt wel hogelijk gewaardeerd, al was het maar. ...omdat het een land is in een roerige regio... ...al was het maar omdat het een islamitisch land is in hoofdzaak. Dus ja, dat, dat wordt toch wel met zorg gade geslagen. Maar ja... Uh, Israël heeft al heel erg snel gezegd dat ze geen excuses zullen aanbieden. En naarmate je er langer mee wacht, wordt het natuurlijk alleen maar moeilijker. En vandaag dus ook niet officieel, want het weekend is al begonnen, maar wel zeker officieus weer de mededeling dat die excuses er niet gaan komen. Ja. Bram, dan is natuurlijk de grote vraag, want dat weet iedereen natuurlijk, dat die excuses er niet gaan komen. Ja. Waarom doen ze dat nu dan? Want het is ook nog een beetje onrustig bij jou in de regio. Ja, dus er dus zouden ook hele goede rationele redenen geweest zijn voor Turkije... om het misschien niet zo hoog op te spelen. Ga maar na. Uh, of, uh, Turkije en Israël zijn natuurlijk allebei buurlanden van Syrië. Uh, Assad wankelt nogal. Dus het is het nogal een goed moment om die diplomatieke betrekking juist heel warm te houden. Tweede is dat er op het moment een sluimerende oorlog gaande is... tussen het Turkse leger en Koerdische militant. Die oorlog wordt uitgevochten met Israëlische wapens. En dan is het ook wel handig dat je af en toe met Tel Aviv kunt bellen... om te vragen hoe dat ene hendeltje ook alweer uh, hier... maar rationeel zijn die afwegingen... in de Turkse buitenlandpolitiek vaak niet. Het gaat veel meer om gat, om instinct... om uh, het hart en het hart zei: Nee, dit is zo'n blamage. Die negen doden, die moeten vergolden worden. Wij moeten laten zien dat we sterk staan. En in de regio gaat het dan heel erg om de eer, om de trots. En daarom, daarom haalt Turkije nu zo hard uit naar Israël. En die eer en die trots die spelen ook een rol in Israël zelf, hè, Sander? Ja ook. En uh, dat zal ook betekenen dat die excuses, wat ik net al zei, dat wordt alleen maar moeilijker. Kijk, eerder heeft Israël op die andere twee eisen van, uh, van Bram of van Turkije natuurlijk maar gezegd. Van Turkije. Um, ja, precies. Compensatie, ja, daar willen we wel over denken. En ja. um, niet excuses, maar formuleringen daaronder, die zijn natuurlijk ook denkbaar. Je kunt iets betreuren of je, en je kunt het verlies aan mensenlevens, kun je betreuren. Nou, zo'n uh, verontschuldiging zouden dan wel af kunnen. Maar ja. ja, Israël heeft met dit rapport natuurlijk ook op een heel belangrijk deel gelijk gekregen van uh, de VN. Namelijk dat punt dat die blokkade van Gaza legaal was. En dat volgens de schrijvers van dat rapport de Turkse actievoerders roekeloos te werk gingen in hun pogingen die uh, blokkade te doorbreken. Ja, dat is natuurlijk ja. ook weer niet een formulering. En dan kan er vervolgens wel in staan. en dat staat er ook in, dat, uh, dat uh, optreden van Israël het van die schepen zonder waarschuwing vooraf uh, het zwaar bewapend aan boord van die schepen gaan dat kan op geen enkele goedkeuring rekenen in dat rapport. Maar ja, dat is al in derde instantie, in eerste en in tweede instantie heeft Israël gelijk gekregen en dat maakt het nog weer moeilijker om excuses aan te bieden. Ja. En ik denk ook dat Turkije daar ook de, eigenlijk de, de aanleiding niet meer voor heeft gegeven. Juist voor die, die derde eis, de eis van uh, die, die blokkade van Gaza illegaal te laten verklaren. Daarmee maakt Turkije het eigenlijk onmogelijk voor Israël om akkoord te gaan met de eisen van Turkije. En daarin hoor je ook een beetje dat het de Turken wel erg goed uitkomt om die anti-Israël stemming op dit moment een beetje op te stoken. Want dat valt nogal goed in de Arabische straten in het Midden-Oosten waar nu zo onrustig is. En waar rebellen, opstandelingen aan het zoeken zijn naar nieuwe partners in de regio. Precies, vandaar die knallende diplomatieke ruzie. Meneer Van Horen, ik ga u terug echt even onderbreken, want um, ik, volgens mij is het wel helder op dit moment. En ik denk dat we jullie daar nog wel een paar keer over zullen spreken. Ik dank jullie wel. Bram van Meulen, Sander van Horen. Straks lang verwacht en toch gekomen. Tenminste, er zijn aanwijzingen dat er voor het eerst sinds lange tijd een wolf in Nederland rondloopt. Bij de ANWB voor de verkeersinformatie zit Wijnand Zwaan. Wijnand met de kettingbotsing. Ja, de A2 in het zuiden van Eindhoven naar Den Bos. Maar toch wel goed nieuws, want de weg is weer vrij. Tussen Best West en Bokstol staat nog wel 6 kilometer file. De andere kant op, de kijkersfile is ook behoorlijk lang. Maar goed, moet allemaal weer gaan rijden als er niks meer te zien is. En er is een ongeluk gebeurd op de A16 van Breda naar Rotterdam. Staat voor de van Brienne Noordbrug 6 kilometer. De linkerrijnstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1 journaal Met Bert van Sloten. De wereldkampioenschappen Roeien in Slovenië verlopen teleurstellend voor Nederland. Ook dag 6 geeft weinig reden voor vrolijkheid. Dat is de conclusie van ons.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 Dat lukt dan even niet meer. Is het moeilijk om te beseffen dat dit eigenlijk een totaal mislukt wereldkampioenschap is... op de Olympische nominatie na waar geen mens aan twijfelde? Nee, dat is niet moeilijk te beseffen. Want uh, dat, uh, <laughs> ik weet niet, ik ben zelf ook nog een beetje verbouwereerd van... Uh, In het begin van het seizoen dacht ik echt dat ze gewoon vooraan mee zouden kunnen varen. Omdat we gewoon een paar keer die Canadees hebben gehad... En op basis van vorig jaar denk je van, nou, die Canadees zaten dichter achter de Amerikanen. Dus misschien kunnen we die ook nog wel een beetje in de buurt komen. Maar ja, het is lastig om te zeggen dat het een illusie is of zo. Of heb ik mezelf nog voor de gek gehouden, maar...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 En alleen als dier komen lijkt er nog plaats voor een gevoel van tevredenheid. Dat zei Rachna Niemeijer in de studio ondertussen. Erwin Krol. Erwin, uh, wat ja. een prachtige dag was dat uh, vandaag. Of is dat nog steeds vandaag? Blijft dat zo? De, de, dit blijft de hele dag. Tot vannacht middernacht is dit een prachtige dag. Uh, dan uh, koelt het wat af. Maar het koelt niet eens zo verschrikkelijk af. Want de afgelopen nacht was het koud. 6, 7 graden op sommige plaatsen. Ik denk dat de komende nacht niet, waar, niet kouder wordt dan een gaat Of uh, 14, 15. Dus, gaat wel wat mist Lekker. ontstaan. mist. Mooi morgenochtend. Morgenochtend volgens de zon opkomt. Oh, prachtig. Door de mist heen. En dan verdwijnt de mist. En hebben we een prachtige dag tot... Er zit wel wat bewolking hoor. Maar een prachtige dag tot... In ieder geval tot halverwege de middag... Dan daarna wordt de kans in het westen van het land op wat meer bewolking wordt wel groter. En uiteindelijk moet er een paar regen- en onweersbuien komen. Maar met een beetje geluk, dat is altijd moeilijk te timen. Is dat pas na vijf of zes? Heb je een fantastische dag gehad? En de temperaturen gaan gigantisch omhoog. Want ik denk dat het wat morgen het? 24 tot 28 oh, graden. Dat, dat is een prachtig weekend. Dit is echt... Maar, nou uh, ja, niet een prachtig weekend. Nee, want ik, ik, ik hoor een maar weer. Ja, een prachtige ja, zaterdag. Een prachtige zaterdag. En dan de zondag. Ja, ja de zondag wordt iets anders. Uh, die wordt uh, vrijwel geheel bewolkt en drijf en drijfnat. nat. <laughs> dramatisch. En, ja, dramatisch. Tussen de buien door. Zit er af en toe is er een beetje zon. Dan kan het toch nog een graad of 2, 23 worden. Dus dat aanvaar, ervaren we nog als, als aangenaam, als prettig. Maar daarna is het echt afgelopen. Dan krijgen we wisselvallig weer met buien. Met heus ook wel af en toe zon. Maar ook met veel wind. En het wordt niet warmer dan 17, 18 graden. Dus dan, dan kun je zeggen. Geëmotioneerd. Geëmotioneerd. De herfst is. Geleidelijk overgaan in de herfst. Ja, ja, dat wordt zomer, kunnen we gaan schrappen. Juist. Neem een slokje water en ga Dank op, de... Uh, naar de televisie. Dankjewel, Erwin. Erwin, ja. wat staat? Erwin Krol. Gaan wij het namelijk hebben hier op de radio over de wolf? Er is een grote kans dat de wolf terug is in Nederland. Desiree Versteeg uit Duiven stond onlangs oog in oog met het beest. Tussen is het Van de Valk Hotel en de Rotonde in Duiven. Dacht ik dat er een hond overstak en nog iets dichterbij? dacht ik dat het een vos was. En nog iets dichterbij bleek het om een wolf te gaan. Ja. En u weet zeker dat het een wolf is? Ik uh, heb er foto's van gemaakt. Volgens uh, de wolven is het voor 95% inderdaad uh, de Europese grijze wolf. En ik heb mij ook nog in volle verbazing omgedraaid. Want er ontstond natuurlijk wat commotie en consternatie op het wegdek. In volle verbazing heb ik mij nog omgedraaid naar uh, medeweggebruikers. Van zag ik nou... Goed wat ik zag, en toen zei een van de heren, automobilisten, van ja mevrouw, dat was inderdaad de wolf. Nou, gaan we eens dus even ons licht opsteken bij Roeland Vermeulen, wolfenexpert. Had die mevrouw het bij het rechte eind? Uh, dat hopen we wel, de, mevrouw Gaglaan. We hebben de foto's gezien, we hebben de foto's door verschillende experts laten bekijken, ook in het buitenland. En de meeste, mensen geven eigenlijk allemaal aan, de kans is vrij groot, dat het wel hier om een om een wat gaat. Ik heb die foto ook gezien. Ik ben niet helemaal overtuigd... want je kan mij ook net zo goed wijsmaken... dat het een hond is. Als je goed naar de kenmerken kijkt... dan vallen eigenlijk bijna alle hondenrassen al af. Het zou heel even, ook nog om een hondenras... ...kunnen gaan die heel erg op een wolf lijkt, of een wolf of iets dergelijks. En daarom zijn we ook nog op zoek naar meer mensen die die, dag, die bewuste dag hetzelfde dier gezien hebben... ...en die er ook foto's van gemaakt hebben. Want wij willen natuurlijk niet 95% zeker weten of het hier om een wolf gaat... ...maar dat willen we 100% zeker weten. Dus ja, als er nog mensen zijn die het dier gezien hebben, laten ze zich melden bij ons. Ze kunnen zich melden. Um, het zou trouwens wel uniek zijn, toch, als er weer een wolf in Nederland uh, te zien zou zijn. Want hoe lang is dat geleden? Nou ja, de laatste wolf die in Nederland gezien is, die is in, uh, dat was in 1897. Dus ja, Dat is meer dan 100 jaar geleden. Dus wat dat betreft uh, dat zou het een unieke gebeurtenis voor uh, de Nederlandse natuurbeheer uh, en ontwikkeling zijn. En al die plaatsen die daar een beetje naar uh, verwijzen, Wolfhezen, de Wolfsberg en dat soort zaken, daar waren vroeger allemaal wolven? Uh, dat zijn wel plekken inderdaad, die naar, uh, naar gebeurtenissen rondom wolven of waar wolven leefden inderdaad, uh, verwijzen. Dat zijn natuurlijk oude... Uh, Oude naam uit het verleden. En, uh, vroeger werd er inderdaad op dat soort plekken wolven gejaagd. Of werden er wolven gezien? Ja, want we, we vonden het geen goede vrienden. Hè? We gingen er vaak op jagen. Maar nou heeft deze mevrouw één wolf gezien. Ik begreep altijd dat ze in een soort van, van kudde, een roedel leven. Ja, klopt. Normaal gesproken leeft een, een wolf leeft in een roedel. En uh, zo'n roedel bestaat uit een aantal dieren. En uh, ieder jaar worden in zo'n roedel nieuwe welpen geboren. Uh, zo'n roedel kan natuurlijk niet oneindig groeien, dus dat betekent op een gegeven moment dat uh, ja, de oudere welpen die zo op een gegeven moment weg moeten trekken. En uh, Dat doen ze als ze uh, anderhalf, twee jaar oud zijn. En dan gaan ze op zoek naar een, een eigen territorium, een eigen leefplek. En vermoedelijk zou het uh, in dit geval dus ook om zo'n uh, zo jong dier gaan, wat uh, op zoek is naar een eigen leefplek en op die manier Nederland binnengewandeld is. Ja, want ze komen uit Duitsland. Uh, ze zouden in principe uit Duitsland kunnen komen. Ze zouden ook nog uit Frankrijk kunnen komen. Allebei de wolvenpopulaties liggen gewoon binnen het bereik van Nederland. Ja, want uh, ze leggen nogal een afstand af uh, op een dag, hè? Uh, ja, ze kunnen vijf kilometer op een dag uh, afleggen. Hij uh, staat natuurlijk niet in een rechte lijn, maar in een, in een zichtzacht beweging. Ja. Maar uh, in een paar maanden tijd zijn er zelfs gevallen bekend van wolven... die meer dan duizend kilometer afleggen. En kan zo'n beest dan hier overleven in onze moderne maatschappij... met allerlei uh, snelwegen? Uh, is, is het voldoende te eten ook uh, voor de wolf? Ja, wat we in Duitsland zien is, dat zijn voornaamste voedsel, dat zijn de reden daar. En in Nederland hebben wij inmiddels meer dan 70.000 reeën. Dus voedsel genoeg. Wat een wolf nodig heeft zijn, ja, een afwisselend landschap. En we denken vaak aan een grote wildernis... maar we zien ze ook in heel veel plekken in Europa... in, in cultuurlandschappen leven. Een afwisselend cultuurlandschap zoals we dat vinden... In, ja, eigenlijk in onze oostelijke provincies. In de Achterhoek, in Twente, Drenthe... of Limburg of Brabant. Ja. Dus dat zijn allemaal plekken waar een wolf goed zou kunnen overleven. En Moeten we nog bang zijn voor de afdeling... zeg grootmoeder, wat heeft u grote ogen? Nee hoor, nee hoor. Een wolf is een heel schild hier. Uh, normaal gesproken ook s'nachts actief. En hij zal ons normaal gesproken echt uit de weg gaan. Dus wat dat betreft was dit een, een unieke melding. Ja. En als er meer meldingen zijn, dan kunt u ze ook sturen naar uh, ooggetuigen.nl. Meneer Vermeulen, ik dank u wel. Ja, dank u wel. Tot ziens. Geen denken aan. De Zuid-Afrikaanse regeringspartij, ENC, trekt de aanklachten tegen jeugdleider Julius Maleme, Malema, niet in. Een commissie van het ANC onderzoekt of Malema moet worden bestraft voor zijn gedrag en uitlatingen. Bij de eerste hoorzitting, afgelopen dinsdag, gingen woedende aanhangers van hem de straat op en raakten slaags met de politie. Bart Luiring is hoofdredacteur van ZAM Zem, Zuid-Afrika magazine, en woont in Zuid-Afrika en is even in Nederland. En uh, we hebben nu uh, een gesprek met hem. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Wie is hij eigenlijk? Ja, hij is een jaar of vijf teruggekozen als leider van de jeugdbeweging van het ANC. Uh, de ANC Youth League. Traditioneel een, uh, ja, een sterke lobby binnen die, uh, binnen die beweging of binnen die uh, partij. En traditioneel ook altijd wat radicaler dan de moederpartij uh, waar men bij uh, aangesloten is. Het is een jongen die uit het noorden van uh, Zuid-Afrika komt. Uh, nou, inmiddels een man van een jaar of dertig uh, uh, met weinig opleiding en een hele grote mond. Ja, een grote mond? Wat, wat, wat laat die mond allemaal... Uh, aan woorden los? Nou, uh, ja, veel radicale praat oproepen om uh, het land te onteigenen zonder uh, mensen te compenseren. Uh, dat is een uh, ja een belangrijk en recent voorbeeld ervan. Waar hij nu natuurlijk ernstig door in de problemen is gekomen... is uh, zijn steunbetuiging aan uh, een, uh, een zusterorganisatie in Botswana... die daar de regering uh, ten val wil uh, brengen. Uh, en waarvan, uh, of waarover Malema onlangs aankondigde dat hij een commando had ingesteld uh, om daarbij uh, uh, ondersteuning te geven. Daar heeft hij inmiddels een excuses voor aangeboden. Maar het is een man die, uh, ja, die veel, uh, veel felle oproepen uh, doet. Ja, en namens die, uh, die jeugdbeweging, is dat een belangrijke factor? Ja, dat is het zeker. Het, als het gaat om de, de verkiezing van de belangrijkste mensen in het ANC en natuurlijk in de eerste plaats de president van de beweging, die ook over het algemeen de president van het land wordt als president van het land wordt gekozen, dan, dan is die stem van de Youth League zeer belangrijk. Maar er zijn ook anderen natuurlijk die in, die in een coalitie met het ANC verbonden zijn, zoals de vakbeweging en de communistische partij. Daar heeft deze Julius Malema zich in de afgelopen periode niet erg populair gemaakt. En ook met die groeperingen moet het ANC rekening uh, houden. En het lijkt erop dat die, uh, die strijd uh, tussen die verschillende vleugels die er zijn, nu uh, naar een hoogtepunt aan het groeien is. Maar uh, speelt u ook een beetje in op het sentiment van mensen die het gevoel hebben dat ze onvoldoende hebben geprofiteerd van het nieuwe Zuid-Afrika? Zeker. en Dat is natuurlijk onder veel jongeren in Zuid-Afrika ook echt het geval. Hè. De jeugdwerkloos, het jeugdwerkloosheid loopt in de tientallen procent. Er zijn weinig kansen voor jongeren. Dus miljoenen jongeren missen de aanslag met dat nieuwe Zuid-Afrika en met de economie. En Malema is geslepen uh, daarin uh, en mobiliseert die onvrede. Maar ik heb sterk de indruk dat hij dat ook doet... om uh, alle mogelijke geruchten en ook wel bewijzen die er zijn... dat hij zichzelf schaamteloos aan het verrijken is... door vriendjes uh, aan overheidsopdrachten te helpen... en daar dan een uh, provisie van op te strijken om dat te verhullen. Ja, een dekmantel noemden we dat vroeger, geloof ja, ik. Ja. Ja. Waar draait dit op uit? Nou, het lijkt erop, maar nogmaals, het ANC heeft al eerder disciplinaire acties ondernomen en is er dan uiteindelijk toch steeds voor teruggeschrokken om hem de tent uit te zetten, om het maar zo uit te drukken. Maar het zou kunnen gebeuren. Volgend jaar wordt een, moet een nieuwe ANC-president gekozen worden. Dat zal dan ook de nieuwe presidentskandidaat voor het land zijn in 2014. Uh, en ik denk dat er een belangrijke stroming binnen het ANC is, ook een stroming waarvan veel mensen die zeggen dat ANC, dat volgend jaar 100 jaar bestaat, dat moet terug naar de oorspronkelijke principes en de idealen, en dat die zeggen ja, het moet nu uitwezen. Ja, maar volgend jaar een nieuwe president, dat betekent dat de ANC misschien ook wel een beetje ermee in de maag zit. Uh, ja, maar dat, ze. dat klopt, en, en, uh, maar ook nogmaals de druk die er vanuit, die, uh, vanuit de eigen achterban, vanuit een groot deel van het leiderschap van het ANC en vanuit de vakbeweging en de communistische partij, die anticorruptie ook hoog op de agenda hebben staan, die is er toegenomen in de afgelopen periode. En ook daar moet men rekening mee houden. En het proces zelf, hoe gaat dat verder? Nou, ja, maandag moet hij weer opnieuw verschijnen. Het zit wel een beetje in de aard van het ANC-beestje... dat men er dan nog eens naar gaat kijken. Misschien nog eens horen en nog eens luisteren en nog eens praten. Dan zit je zo alweer een paar weken verder. Maar misschien worden we verrast maandag door een snelle beslissing. Maar ik, ver, ik, ver, ik verwacht dat het nog wel een paar weken zal duren. Nog een paar weken, en dan weten we hoe dit uh, verder gaat. Ik dank u wel, Bart Luierink. Bart ja. Luierink is hoofdredacteur van ZAM Zuid-Afrika... Lekkerzien woont in Zuid-Afrika en is nu dus eventjes in Nederland... onder andere voor dit gesprek met ons. Wat gaan we doen? Zo dadelijk, na vijf uur, gaan we kijken naar dat Maastad ziekenhuis. Want drie patiënten van het Maastad ziekenhuis... zijn waarschijnlijk overleden als gevolg van die multiresistente bacterie. Onderzoek bleek dat uh, vandaag. Verder gaan we het natuurlijk hebben over de snelwegschutter. Want de minister is in Wanningsveen en gaat maatregelen nemen. En we hebben het over de Wikileaks. Die zijn namelijk vandaag dusdanig openbaar geworden... dat allerlei telefoons van onder andere oud-Nederlandse ministers en ook de oud-premier... openbaar zijn geworden. Dat allemaal. En niet te vergeten ook de finish van de Huelta... waar Bauke Mollema vrij goed rijdt, straks na vijf uur.